Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Maar dat had ik zo net al even aan jullie verteld. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol en Bernard Robbe. De techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Lucie Roodbol en Bernard Robbe. En wat het begin van een uitzending, uh, geachte gasten en lucie. Nou, ja, of in nieuws gesproken. Ja, dat dit eventjes mee mochten nemen. Ja, ja, ja. Onvoorstelbaar. Hadden jullie het verwacht? Nou, Althans toen de aankondiging kwam, van de majesteit uh, heeft wat, wat te vertellen. Hadden? Nou, toen, toen er gezegd werd dat de majesteit iets te vertellen had. Dat, uh, dan leek het wel logisch dat, uh, dat er een aankondiging uh, ja. aan zat te komen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, ik, ik, ik heb toch altijd een, een, een bijzonder aardige koningin gevonden. Het, uh, ik vond, zij was toch een representatie van, van Nederland. En ze deed het op een vertreffelijke wijze. Heel majestueus uh, vond ik altijd wel. Maar uh, ja, met, met de nodige zwier. En, uh, maar ook perfectionistisch. Dus, en perfectionistisch. En altijd aardig ja. en, en uh, verantwoord. Ja, ja. ja zonder meer. Het zal even wennen zijn. Een Beatrixloos tijdperk. Hè? Absoluut. Als, uh, ja, Alexander, hè? Willem, ja. hoe zou die heet? Koning Willem IV? Of, uh... Ja, dat weet ik, dat weet ja, ik hoe niet. Hoe zal die zich ja. noemen? Ja, ja. Goh. ja, ja. Nou, oké okay, jongen we zullen het in ieder geval. Misschien maken ze er wel een combinatie. Wel... Ja. Willen bij Buxy bij. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, nee, maar zij is ook een, uh, ja, een verdreffelijke partner, denk ik, van, ja, van, van Willem-Alexander. Ik vind dat ja, ze vol, ook. Een, ik uh, volg dat niet zo. Dus nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik vind dat ze ja, het op een magistrale wijze doet. Ik Fantastisch. vind dat ze, ze veel meer vorstelijkheid uitstraalt dan, dan Alexander zelf. Hij ja, is een, ja, ja, ja. een geweldige partner, hoor, vind ja, ik. ik vind ze, soms zelf vind ik het altijd. valt hij een beetje weg, zo. Als zij daar staat en uh, hij staat ook altijd achter haar en hij kijkt ze altijd aan. Ik vind, ja, ik vind ja maar zij een sterke persoonlijkheid? Ja ja, ja, ja, ja. Nou, en een mooie vraag. En een, een mooie broer. vrouw, ja, zonder meer, zonder meer. staat buiten kijf. Maar ja, we zitten nu voor de radio, hoor. Ja, ja. <laughs> Goed. Mensen, um, ja, we hebben toch wel twee interessante gasten. Richard Terbeek uh, over het jubilerende uh, LTC, de Laan Tennis Club Gorlen. En je bent niet de voorzitter van, van de club, maar wel de voorzitter van de feestcommissie, heb ik, ja, heb ik begrepen. We doen het met z'n allen en iemand, ja, ja. iemand moet daar ja. de publiciteit doen, dat uh, ben ik dan in dit ja. geval. Ja. ja, mooi. Ja. En Ben Wegdam... ...over de open brief die deze week stond in het Gordes Belang. En tegelijkertijd stond er ook een bijzonder aardig artikel bij over Atelier 78 en ja. het Verzond Verstand. Ja. Hè, ja. Lucie ja. van van ja. de Vries. Ja. Nou, we gaan het daar eens uitgebreid over hebben. Maar meestal doen we ook altijd even een rondje wat was er in het lokale nieuws. Ik weet niet of jullie hebben kunnen nadenken over wat ja. er was. Maar dan, uh, Richard, heb je wat, uh, nou, wat, wat mijn, te melden? Ja, wat mij opviel was, uh, was, afgelopen zaterdag stond in de krant volgens mij dat... De grond en de Kalverstraat hoek Tilburgsweg weer braak blijft liggen. Ja. En dat vind ik toch eigenlijk ja. onvoorstelbaar. En het is weer een gemiste kans. Juist. Ja. Uh, ja. Ik vind de ondernemers worden al zoveel gepest hier in Goorland. Ja. En dan ja. had, Je kunt er zoveel van maken. Ja, ja dan moet afijn. Ja. En Er stond zo'n leuk pand, hè? Ja, Die dat je gesloopt had ja, moeten ja, worden. Dus, het café is ja. weggegaan ja. Ja. en vervolgens ja. ja. staat er niks meer. Maar al, het, al het ik zou het, het weer tijdelijk weer. zijn, men moet daar een leuke invulling geven. Want het is een gat in de winkelstraat. Wat er niet uitziet. Wat moet daar komen? Want er wordt voorlopig niet gebouwd. Dat stond heel duidelijk in de krant. Ik had het ook genoteerd. Even kijken. Maar er is heel makkelijk een... ...een klein rustpunt te maken. Ja. Dus er, he, met een paar banken... ...en een beetje leuk Aardig. Een een Schemerlampen hoeven voor mij niet. Nee, ja. ik hoopte voor ...meer, meer horeca in dat gebied. Maar ik zou zeggen... ...zomers uh, zijn al die terrassen vol. Ja. He, want het is moeilijk ja. om een plekje pak te een vinden. Beetje Maak, pak een beetje uit. Gebruik die ruimte om daar het terras te verlengen... ...of te vergroten... Ja. En inderdaad een boom erbij met een bankje. Een, een soort bankje. rustpunt daar ja, in het midden. Ja, ja. Ja. Ik, le ik lees even voor, Er stond zaterdag in de krant: Hoek, Kalverstaad-Tilburgs weg. Dit plan gaat niet lukken. Zelfs niet als de gemeenteraad de voorwaarden... voor een ondergrondse parkeergarage laat vallen. De kans dat we dit ooit gaan doen is heel erg klein. Misschien dat we het verkopen aan een projectontwikkelaar... die nog een kans inziet... Die zijn er ook nog in de markt heel erg veel. Al zijn het er niet al te veel. Ik, ja, als je dit toch leest, dan word je er bedroefd van. Ja, maar het geld er stond een prachtig pandje. Het was leuk ja, ingevuld. En ja, dan ligt ja, daar ja. zo'n zo ja, ja, kaal, ja. kaal stukje grond. Wat moet je dan mee? Waar ja, ja, ja. een parkje van, van maken? Of een parkje een, van maken parkje. met wat, wat rust. Het is het centrum van het dorp. Ja, ja. maar Zorg daarvoor een beetje ontmoetingsplekken. ja. Uh, Okay. Een grote Groepen. mooie boom erin desnoods. Met een bankje eromheen. En anders wat terrassen erbij. Ja. ja, absoluut. Ja. Ik hoop dat de politiek meeluistert. dat ze inderdaad... Uh ...daar op een verstandige wijze nu om want er ligt al te veel braak en kale. Ja. Want het hoek, het pand daar bij de, de Villa Sterrenberg, zeg maar, bij, aan de rotonde bij de Relaarse Maan, ja. ook nog steeds leeg. Ja, leeg dat ja. ligt ook ja, nog ja. steeds uh, Ik kwam toen straks langs, langs het waar, waar de, de wijs heeft gestaan. dat is ook een braak liggend, weliswaar ja, ja, in het ja, maar ja, het ligt ja, braak. Ik denk, ja, nou, dan, ja, ja. dan wordt Goren er niet mooier op, hè. Ja. Dus eeuwig stonden. Ja dat was jouw nieuws Richard? Ja, absoluut ja. Ben, had jij nog iets speciaals? Nee, ik heb geen direct nieuws, ik moet eerlijk zeggen ik heb me daar ook niet mee bezig gehouden, maar ik vind wel dat we moeten proberen om het inderdaad... gezellig en leefbaar te ja. houden in het ja. dorp. Ja. Dus met name in het centrum. Ja. Dat moet vriendelijk zijn, het moet ja. aardig zijn. Dat ja. moet, uh, ja, uh, je moet daar graag willen zijn. Ja, je zei net, belampen. hoeven van mij niet. Hoe vind je die, die, zeg maar, die nieuwe inrichting van het kloosterplein? Daar ja, ben Weet ik het... niet erg gelukkig mee. Nee, ik vind het... dat Had het niet wat, wat vriendelijker mag... Ja. en wat aardiger mag. Ja. En iets meer aangekleed. Ja, ja, ja. nou... We hopen dat de politiek meeluistert. ja, Ruzi, maar ja wat, wat is jouw nieuws? Ja, mijn nieuws, daar gaan we het zo over hebben. Dat is natuurlijk het artikel van Norbert de Vries... ...in, nee, in, in Gorrels Belang. Okay. Dat is mij natuurlijk... ...uit het hart gegrepen, dat begrijp ja. je wel. En verder heb ik... ...ja, daar heb ik niets, dus heb ik geen nieuws. Nou, ik wilde wel... ...toch weer complimenten maken... ...want uh, uh, met dat verschrikkelijke... ...gladheid en sneeuw en zo... ...en ik, zit, ik woon aan een structuurweg... ...en nou, dan hoor ik al vrij vroeg... ...al diep in de nacht of vroeg in de ochtend... ...de sneeuwruimers. Dat je toch in ieder geval weer ja. fatsoenlijk weg ja. kan en diep respect voor de mensen die in die de kous de morgens vroeg het werk doen en ja. ook, ik mopper veel op, op, op de gemeente Goorle, want ik vind maar daar wil ik, dit compliment wil ik ze toch wel geven, dat toch de grote fietspaden, de grote wegen vrij gauw sneeuwvrij is, zodat het veilig is om te fietsen. Dat, uh... Maar de stoepjes mogen wel wat ja. beter ja. geven. Ja. Ja. Ja. Nee, ja. Maar is, is, is, is, is, is, is, het, is het eigenlijk ook geen taak voor de burgers zelf? Ja, om de nee, dat bedoel te ik niet. Met name voor de ja, ja. Iedereen Wacht, maar... moet daar ook zijn bijdrage aan leveren. Ze dus zouden wat mij betreft daar best een, een soort gemeentelijke verordening van mogen maken. Zo van, voor... nee, het is geen verplichting meer, heb ik nee. begrepen. Het ja. Maar het, zal, nee, het maar... is toch een kwestie van ja. fatsoen voor ja. je buren en je naaste omgeving. Helemaal om eens. te zorgen dat het een beetje begaanbaar is. Zo, we zijn wij vanavond eens je zins. Komt, nou, komt dat door de majesteitelijke mededeling. Ofzo? <laughs> ik we, zijn nog de, we zijn nog onder de indruk. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, ik had ook nog een paar dingetjes uh, genoteerd. Uh, inderdaad, uh, er stond ook in de krant uh, een hogere huurprijs terchtvereniging. Maar daar gaan we het over hebben, Lucie. Ja, ja. Terchtvereniging, wat een geweldige kop. Uh, wat ik wel een pluspunt vond was... de commanderie in Riel die breidt uit... met een soort open orangerie. Ja. Dat is toch in ieder geval een, een opsteker... voor de ondernemer Chef van Roesel. Bijzonder aardig. Uh, ik vond ook een leuk artikel... Uh, Goorle longt naar RAVELS. Ik denk, ja, Goorle longt naar RAVELS. Wat, wat, wat moet ik daar nou mee? En als je dan de kant erbij pakt... dan wil men met name op het gebied van... cultuur en vrije tijdbesteding... ziet Goorle nog veel kansen als contacten met de Belgische buurgemeenten verder worden uitgediept. En dan denk ik van, wat zouden ze daar dan nou mee willen? Nou, je zou dus op cultureel gebied wel wat meer kunnen doen samen. Ja. He, uh, het is toch interessant om, uh, om ook eens te zien hoe Belgen bepaalde invullingen maken. He, en uh, hoe ze het beleven. En dat is toch anders dan weer bij ons. En daarom toch interessant. Ja, ja. Oh, nou, ben benieuwd. In ieder geval, de, de, de, de diverse fracties drongen aan, even kijken op aan, eind vorig jaar op het college, om duidelijk te zijn over de doelen van de samenwerking met de buurgemeente. En de vernieuwde visie waarin Goren wordt omschreven als zelfbewust en harmonieus werd door de gemeenteraad goed ontvangen. Dus we zullen het uh, inderdaad blijven volgen. Dan las ik nog even kijken, Anteine, antennen buiten de kom. Dat ging dus over die, uh, die antennes van, zeg maar, van de van de diverse, even kijken, waar stond die? Antenne ah, bij de Sint-Jan. Ja. ja, bij de Sint-Jan. Ja. Ja, het Goordes College uh, wil antennes en zendmasten in de toekomst... niet meer toestaan binnen een groot deel van de bebouwde kom. Maar kennelijk valt zeg maar, de, de Sint-Jan toch in dat deel... en daar mag het dan kennelijk wel. Mm -hmm. He, want volgens chef Verhoeven ligt de Sint-Jan in het gebied... waar zendmasten in de toekomst, in de toekomst wel mogen worden aangebracht... De wethouder zegt dat de gemeente nu eerst wacht op een uitspraak van de rechter. Maar ons standpunt is al dus, chef, dat wij het proces rondom de antenne in de Sint-Jan op een correcte wijze zijn aangegaan. Dus we zullen het even afwachten hoe het zich verder ontwikkelt. Vanmorgen een leuk, uh, leuke foto in de krant. Uh, veel succes in Riel. Het afgelopen weekend met uh, het praten. zowel in de Leibron als uh, Café Kerkzicht. Henk Aerts, als van gummi moest oversteken van de ene locatie naar de ja. andere. En dan ja, de hoek in Goorle maar daar hebben we het net uitvoerig over gehad. Zo, nu terug naar onze gasten. Richard. Ja. Er stond toch een aardig stukje in de kant. En uh, LTC Goorle viert Abraham uitbundig in 2013... En er staat een foto bij, inderdaad, van de oprichter Wim de Groot. En ja. ik kan me die mannen goed herinneren ja, over de geest heb... halen ja. als uh, de dus Een ja. beetje de enige juwelier in, uh, in het Goorlessen. Klopt. Ja. Dat hij dat opgericht heeft, wist ik niet. Nee? Wist ik niet. Ja, samen met, uh, met Jan Tak. Ja, ja. ja die, uh, die leeft ook nog. Jan ja. Joken. Ja. En dan uh, volgens mij met uh, Tijn Jans en uh, Jan Spijkers van uh, Graijs Spijkers. Ja, ja. En die hebben de, de club opgericht. Je hebt de club opgericht ja, destijds, ja. 50 jaar, zeg Ja, dat is een hele tijd. Een klokje loopt een digitaal achteruit, heb ik begrepen. Op ja. die manier worden de seconden afgeteld naar 18 februari. 18 februari ja. En dan barst het grote feest los? Nou, niet, niet direct op 18 februari. Maar uh, we beginnen op... Uh, 13 februari gaat de jeugd alvast weg. Er is een uh, groot abn ammo tennis in Rotterdam. Daar gaat de jeugd naartoe. En dan beginnen wij eigenlijk pas op... 22 maart. Dan gaat de jeugd gaat naar het ABN-toernooi? Ja. Ja? Ja. ja, niet heel de jeugd, want uh, maar niet iedereen wil mee. Maar wij oh. zitten nu met 60. Uh, maar daar wordt, ze dus, daar wordt ze gratis uh, vanuit ja. de club aangeboden. Ja. om. Uh, uh, uh, komt inderdaad daar Roger Federer-tennis? Uh, ja, hij een, komt wel. Is een, een van de trekkers daar? Ja, maar we, ja, we gaan er vanuit dat hij er nog in zit, uh, moet je ja. zeggen. Maar. <laughs> dat weet je nooit Jezus. natuurlijk. Nee. Maar wanneer ben jij erbij gekomen, Richard? Hoe, hoe, hoe lang ben jij al lid van, van, van de club? 40 jaar. 40 jaar? Ja, vanaf kleins af aan. Uh, vanaf mijn zeven ben ik gaan Ja, Maar het was natuurlijk nog een kleine vereniging. hoor. Toen stond er ook oh. nog maar een houten keten ja, en vier ja. baantjes. Ja, ja, dat dat was mijn volgende vraag. Hoe groot, hoe groot is de vereniging? Nu moment, zitten ja? we op 950 leden? Ja. Ja. ja, dat is een grote vereniging. Ja, het is ook een, ik denk de drie na grootste vereniging. Eigenlijk. Ja. Of twee na. Het voorwerp, de MRC en wij. Ja. ja. Maar ik las in 1990, toen werd, het, 1990, werd ja. de club geprivatiseerd. Wie, ja. wie, wie betaalde het voorheen dan? Was dat de subsidie van de gemeente, de gemeente of zo? De ja. gemeente, De gemeente, ja. ja. ja. Toen is hij geprivatiseerd en daarna staat er dan, werd het ledenaantal bewust op 900 gehouden en werd een wachtlijst ingesteld. Ja. Waarom was dat? Nou, toen we, we waren ook niet, werd het te veel? Ja, nog niet alle banen verlicht volgens mij. Aha. Um, voor mij nog maar 8 van de, van de 10 of 6 van de 10 zelfs in die tijd. Maar waar het voornamelijk om ging, er is een quotum van 80, 85 leden per baan vanuit de KNTB. Dat is het, eigenlijk het maximale wat je kunt halen. Maar ik weet nog wel, dat als wij gingen tennissen vroeger, moesten we vaak anderhalf uur wachten. Ja, en dan, dan wordt het ook niet meer leuk natuurlijk. Toen, hebben... En toen is gezegd van nou, we zetten het op 900 klaar. Maar dat is 900 senioren. Ja, ja. En uh, die jeugdafdeling hebben jullie ook. Uh... Ja, nou dat zit hem wel nu in die ja? 950, maar we hebben 170 jeugdleden. En dan is het uh, 800, nee 780 senioren. Ja, ja. ja. Ik vond, er stond eigenlijk een grappige opmerking bij, dus uh, dat... Uh, er was een terugval begin jaren uh, begin van deze eeuw. Ja. En dat had te maken met het feit dat Richard Krajicek ja. in 2003 een punt zette. Ja. Is, <laughs> ja. het, is, het ja, is dat echt is zo? Dit, is ja. dat een gezocht argument? Nee, of dat, is, dat, is niet, nou, dat is niet gezocht. Het heeft, er heeft ook een artikel over ingestaan in, uh, van de KNLTB. Um, kijk, elke sport heeft een, heeft een voorbeeld nodig. Ja. Uh, Dacht heeft Van Barneveld, daar kijken de kinderen naar, naar op. Uh, voetbal heeft natuurlijk, ja dat is logisch. Ja. En Krajicek in die tijd was natuurlijk ook een voorbeeld voor veel... Tennis in de jeugd. Voor de jeugd. Ja. Voor de jeugd Ja, voor de jeugd, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. En daar, toen hij stopte, is daar wel een, ja, een dip ik... ingekomen, absoluut. Ja? Ja. Maar het grootste, en dat staat er dan en niet bij, het grootste euvel was uh, wintertennis. Het ontbreken ja, ja. van wintertennis ja, ja. op dat moment. Want iedereen wilde, niet alleen in de zomer, maar ook uh, in de winter. Ja. Uh, ja. En dat is binnen natuurlijk, dat kan niet buiten. Buiten? buiten? Ja, ja. ja, ze staan soms met meer. Ja, het is mijn sport ook niet, hè? Een baan Dat lijkt me, maar, maar, ja. Dat, dat heet, het het het heet ja, all weather ja. Is het gewoon ja, betonbaan? Nee, nee, nee. nee is dat, het dan? is een speciaal soort uh, kunststof, ja. daar ligt dan granulaat op. Nou, en daar mag dus dan, veel minder hard dan, dan dus ja, de, de, de betonbanen. Ja, daar kun je gewoon op vallen. Maar het laat heel makkelijk water door. Dat betekent dat als het heel hard reed, dat na 15 minuten kun je eigenlijk weer spelen. Ja. Zeg, en momenteel 950 leden. En ja. is, het nu, is het een beetje stabiel nu zo? Of, ja, elk jaar meer. toch? Elk meer. jaar komen er toch nog. Ja. Dus tennis blijft toch een uh, aardige sport. Uh, Vroeger was het wat elitair, vond ik. Ja, klopt, maar iedereen is op een gegeven moment gaan tennissen. Uh, nu ja. heb je dat met golf. Hè. Ook, een, uh, ook, oh, niet een, meer. ook niet nee, meer. Maar sterke opkom, sterk opkomst. <coughs> het, uh, ja. Ook niet ja. ja, maar het is ook niet meer een elitaire. Sport. Nee. Nee. Nee. nee. Ik ben een uh, jubileumboek aan, aan het schrijven. Daar, daarom ben ik uh, aan het uh, interviewen met mensen die uit die tijd nog... En die zei ook, en die staat daar ook op de foto. Uh, mocht alleen maar in het wit tennis worden met witte ballen. Er mocht ja. niemand achter de baan lopen. Ja. Er werd in het Engels geteld. Want dat, dat hoorde zo. zo. Ja, ongelooflijk. En ze geven ook toe. Het was ook een elitaire sport uh, toen. Toen. Het blijft nog steeds een steeds grandioze sport, want ik heb laatst toch nog een beetje de Australian Open gevolgd. Maar ja. Ja, dat is toch fantastisch als je ik die mensen. Ik vind het een nemen. geweldige sport. Ja, jij doet het zelf ook ja, waarschijnlijk ik heb, <laughs> ik heb heel lang gespeeld, nou ja. niet meer. Maar daar kun je echt alles in leggen: ja. Ja. Ja. In, tactisch en technisch. En je moet het alleen doen. Ja. En je moet het alleen doen, dat is juist zo leuk. Zeg jullie de naam dynamic tennis? Zeggen jullie, jullie iets dynamic tennis? Ik kan me iets bij voorstellen. Maar... Ik heb vroeger ook getennist, maar ik ging me toch minder goed af. Toen heb ik heel lange tijd uh, gebedmentond. En ik ben nu al jaren bezig met dynamic tennis. En dan zeggen mensen, we zet een hemelsnaam. Ik noem het altijd een langzame vorm van tennis. Je speelt het met een aangepast, wat kleiner tennis racket, Een sponsorbal. Je speelt op de afmetingen van een badmintonveld. En als je dus dubbelt, dan moet je om en om de bal spelen. Dus je loopt je het landlazer. Het merkwaardige is dat het dus op zich eigenlijk zeg maar een afgeleide is van het tennis. Nou, tennis wordt dus ontzettend veel gespeeld. En dan neem ik tennis. Ik denk landelijk, pak weg 1500, 1600 mensen. Dan is het op. Hmm. onverstelbaar. Maar stuit de bal dan? Ja, hij stuit wel. Maar als je die bal afsmest, dan ga jij zes pas er naar achter en je haalt dat ding terug. Dus je blijft spullen, dus je moet hem eigenlijk kort over het net wegleggen. Oh ja. Dus hij stuitert wel, maar niet hard. Je kunt hem makkelijk terughalen. Een tennisbal die je wegsmest, ja, die, uh, ja, die, weg. die haal je niet weg. Die, uh, die, die vind je niet meer terug, bij wijze van spreken. En deze krijgt niet de vaart. Ja, ja. ja. Maar het is een leuke sport om te doen. Dus ik dacht, nou ja, yeah, dat begint toch ook wel voor heel veel ouderen. En toch komt het niet van de grond. Nee, Ik, Ik heb er wel. nog nooit van gehoord. Ja, nou. ja voor mij ja, komt het uit Amerika of zo ja. met die kanten ja. uitgevlogen. Ik zou maar, zeggen, kom gewoon eens een keer kijken. Ja. Wij, uh, wij, spelen, wij spelen op de zondagochtend in de Wissel. En op de donderdagavond in de, in, in de Haspel. Maar nu momenteel ook in de Wissel. Ja, ja. Dus kom gewoon eens een keer kijken dan. Uh, ja, ja. Ik zou je een keertje mee moeten doen, maar het is ja, een leuke sport. Ik, ja. ik, ik kijk wel eens naar de een maar ik, ik begrijp de, de regels niet. Ik zit als een leek te kijken. Ik vind het leuk om te zien hoe mensen spelen. Maar verder, uh, zeg me niet, maar 50 jaar, dat vieren jullie uiteraard. Uiteraard. Ja. Hoe? Ja, we gaan uh, 22 maart gaan we dus beginnen, zoals gezegd. En dan beginnen we met een, uh, een comedy night. Uh, op die avond is het ook pasjesavond, dat is traditioneel bij ons. Dan komt iedereen komt zijn pasje halen voor dat seizoen, uh, uh, zeg maar. En uh, op die Comedy uh, Night uh, wordt er voor door de, uh, opgetreden door uh, Rob en Rob. Dat zijn twee leden van ons, Rob Vergestel, ik weet niet of jullie die kennen, acteur. Wellicht? Bekend. Ja, die naam zegt me iets. Rob Brouwers, ja. en dat is, nou, hij is acteur en hij is zo gek als een deur, zeg ik altijd maar. Hij is acteur en zo gek als een deur. Ja, dus je hebt Rob Vergessel als acteur Rob is zo gek als een deur. <laughs> en uh, Die twee gaan een, een avond neerzetten met een mystery guest uh, daarbij. Uh, ik ga hier ook niet hier zeggen wie, wie, wie, wie dat dit is. Dit? Nee. Nee, dat guest. nee, maar dat wordt een, uh, een Is het, is een het wel iemand avond. uit de tenniswereld? Uh, ja. ja, uiteraard. Ah, ja, dat wel. Ja, dat wel. Ja. We Richard dat zullen, ja, we we... ja. Ja. Zullen, we, zullen we een gokje maken? Ah, er, er, er ja. zal iets Richard Krajtjeck, ik het iets grouw, grouw, grouw. Ik een ja. iets grouw, ik ik is. uit de dag. Ja? het is een Mystery Guest. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is wel, wel super superlijk. Je kunt ja. veel zeggen van, van, van Krajtjeck, maar volgens mij is het niet echt komisch, toch? Nee, denk me niet. Nee, nee, nee ik vind nee. het een beetje... En uh, ja, op die avond... Nee, maar de Mystery Guest, je noemt een Mystery Guest uit en je gaat niet zeggen wie dat is ik zei, Nou, dat zou Richard Krijtje kunnen zijn. Nee, niet dat niet zijn. zou ook kunnen, zijn, kunnen ja, zijn, ja. zijn, ja. Maar dat gaat er niet worden. Nee. Maar dus, nee, nou, nee, nee. Nee. Lucy, we proberen het gewoon hem als uh, nee, vanavond nee, nee, te nee, ontfutselen. Nee, nee, nee, nee, nee, Kijken of hij woord houdt. Nee, dat lukt ons niet. Ja, maar dat is ook niet nee, nodig. Nee, uh. nee. Maar, uh, ja, dat wordt een fantastische avond. Uh, <tie> daar ben ik van overtuigd. En dan uh, 23 maart uh, hebben we smiddags receptie. Uh, en s'avonds treedt voor de jeugd uh, treedt jong geleerd op. En daarna hebben we dan uh, That's Life uh, uitgenodigd. Een Goolische band. Uh, Coverband mm -hmm. met, uh, met Mark de Bruin onder andere ook een lid van de vereniging. En ja, dat wordt de knalavond, uh, dat, zeg maar. Dat is dansen. Ja, nou, ja dansen ja, ja, ja. Drink, en drink, drinken, waarschijnlijk. Ja. Ja, en drinken, ja. Maar ik wil wel benadrukken dat er beide avonden uh, zowel oud-leden als, uh, als nieuwe leden, of uh, bestaande leden, welkom zijn. Er komen van. zelfs oud-leden oud uit Canada over. Ja, klopt. Ja. Dat vind ik ja. knap. Ja. Maar die combineren dat natuurlijk met een familiebezoek, hè? want ja. even voor de tennisclub Ja, ja, ja. Is leuk. ja er, er is een clubje van mannen van 25, 30. Die ja. een keer in de zoveel tijd komen die bij elkaar vanuit de jeugd van LTC vroeger, vanuit ja. 1963 tot 1973. En uh, dit jaar hebben ze dat ge bewust gepland, een beetje op die vrijdag, richting die vrijdag en zaterdagavond. En daar ja, wonen dus mensen in Canada, Frankrijk en Engeland. Ja. En die komen dan speciaal voor die avond deze kant op. Dat is hartstikke leuk hoor. Ja. En uh, er is ook een veiling, lees ik, van allerlei sportaccessoires voor het goede doel. Ja, klopt. En de opbrengst gaat naar de stichtingen Tess en Gijsje Eigenwijsje. Ja. Tess, ken ik, maar Gijsje wijsje zegt mij niets. Ja, Wat Gij, is dat voor Gijsje een Gijsje Eigenwijsje doel? is uh, ontstaan vorig jaar. Er is een, uh, een oud lid van ons. Die had een zootje van acht. Die kreeg in augustus uh, hersenstamkanker. Zo. En die is toen 30 december even uit mijn hoofd uh, overleden. Oh, jee. Je. En daarna is die stichting opgericht. Zo. Die willen eigenlijk vakantiehuisjes creëren voor kinderen die hetzelfde hebben. Zodat ze een paar dagen met ja. de familie ja. Ja, gewoon ja. lekker relaxed kunnen zijn. Ja. Ja. En, en ja, wij vonden gewoon dat je, als je een jaar gaat feesten, dan moet je ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid ja. nemen. En ja. Ja. proberen, want je staat ook in de publiciteit, om de, deze, deze stichting onder aandacht te brengen. Volgens mij, Richard, heb jij wel eens vaker feesten georganiseerd. Want ja. uh, het ja. komt er met flair uit en zo. Dat is niet de eerste keer, is niet de eerste keer? Nee. Ben je een of is Ja, dat, ook dat. Ja. <gül> ja. Ik ben er niet vies van. Het zo en de gangmaker, dus. Uh, nou ja, dat de juiste weet, dat persoon op niet. de juiste plek. Dat weet ik niet. Maar ik, ik ben, ik, oorspronkelijk kom ik uit de horeca. Dat, dat scheelt wel. Ja. Ja, ja. ja. ja en 50 jaar een vereniging. Ja, het is echt. Ja, dat is echt ja, ja, ja. een prestatie. Prachtig. Ja. ja, het is bijzonder. Ja, ja. Ja. Ja. Maar het is voor mij een tweede, tweede thuis. Gebro uh, voor ja? of aan al. Ja? Dus uh, ik doe het met liefde en plezier. Zo. Ja, want is er veel wisseling van leden? Ik bedoel, is het een vrij constante constant club? Uh... Jawel, toch wel. Ja. Ik denk dat, uh... Mensen die ook lang lid blijven. Ja, ja zeker. Ja, nou, heel, nou en of. En, uh, maar lid van LTC, dan, dan ben je dat jaren daarna nog steeds? Waarschijnlijk wel. Ja, ja toch dat durf ik wel te zeggen. En, een uh, grote vrijwilligersgroep toch wel, vaak wel een beetje dezelfde mensen, want dat zie je denk ik in in elke dat is in iedere vereniging. vereniging, alleen ja. zijn dat ja. wat kleine groepjes. Ja. Ja. dus uh, jullie zijn dan rijk. Ja, als dat een, denk ik wel. Ja, ik ja. Denk ja, met een man of 80 90, er wordt die eigenlijk veel. wel heel veel doen voor de club. Uh, ja, ja, dat is veel. Ja, is ook veel. Ja, ja. Ja. Maar ja, is En, en de 30 maart, uh, de Bokkendag. Ja, wat, dus dat ja, is geweldig. He? Wat ja. houdt dat? Ja, de, <laughs> de Dat is, is, is, ja, is alleen voor mannen. We, we, we, ja, je, ja, een maar, beetje discreet. Dan mogen ja. de vrouwen niet meedoen. Nee, maar die hebben de Pollepeldag normaal gesproken. Ja. Tenminste, vroeger vroeg, vroeg was dat zo. De, de Pollepeldag? Vroeger had je Bokkendag en je had Pollepeldag. Dus, uh, door Jokertak, is het is alleen maar bokkendag. Alleen maar bokken. En, uh, hebben de, vrouwen, en dan hun, jawel, hebben de vrouwen dan hun oude rechten van Pauliepeldag niet opgeëist? Jawel, absoluut. Die, die dag zal er ook wel zijn, maar dat weet ik niet, want dat mag ik niet komen. Maar... mag hij niet komen, hoeft hij ook niet <laughs> te organiseren. Natuurlijk. Nee, precies. Nee. Nee, nee, er is ja. één, één geitje en uh, de rest allemaal bokken. Maar het is, het is ja. gewoon een veredeld uh, herensnipperdag uh, toernooi. Alleen, het is nou op zaterdag. En uh, het is gewoon voor de lol. en pakken een drankje, nog een drankje, en we gaan een beetje tennissen en vaak wordt dat ja, heel, heel leuk. Nog... Te... Kan ik dat nog... je kan dat nog. Onder... Ja, hoe... Nee, hoe die niet meer. Hoe nee. komt dat jullie zo grandioos uitpakken? Want je, je organiseert ja. nog wat. Is dat, is dat mede jouw verdienst? Of is nee. dat, komt dat vanuit de vereniging zo van jongens, 50 jaar, daar moeten we echt grandioos gaan vieren? Nou, nou ik, ik heb wel. Uh, ik heb in het bestuur gezeten in, een jaar of zes. Mm. Uh, maar ik denk dat wij. Niet alleen het bestuur zes jaar geleden dat heeft besloten, maar ook de leden zelf. Van, nou, we weten dan, in 2030 bestaan we 50 jaar, laten we daar nu al rekening mee houden ja, ja. Dus we hebben geld opzij gezet. Ja. En ik zeg van, nou, dit gaan we echt, uh, hier gaan we echt knallen. Ja, ja. Zeg, en uh, 8 mei het nachttoernooi. Ja, ja, Hoe laat zeg. begint dat? Om 12 uur of zo? Nee, om een uur of tien. Tot... Uh, tot vroeg in de ochtend? Ja, tot, wie, tot je nog kunt lopen, zeg maar. zo'n beetje op <laughs> Ja, ja, dat zeker. Ja, ik wou net zeggen, ja. hoe zie je de bal? Ja, op een gegeven moment niet meer. Ja, het is verlicht natuurlijk, maar... Ja, Oké, okay, maar is, dan ja, nog. Hilariteit, uh, natuurlijk dan top. Uh, ja, en dan denk ik ondertussen ook een peelsje pakken en gezellig. Nou. Of, of dat niet? Het is echt, spe echt serieus spelen. Nee, natuurlijk. Ja, ik wou net nee zeggen. Ja. Uh, nee, zeggen. Het is natuurlijk... Nee, ik moet zeggen... Is, het is niet een soort pyjama party of zo. Ja. Nee. Nee, nee, nee, nee. We beginnen gewoon om tien uur en dan wordt een potje gekaart en dan komt het lekker op tafel en we gewoon lekker Burgondisch ja. bezig zijn met z'n ja. allen en ja, voor het voor het heel veel lachen ja. en heel veel moppen tappen. Dat is veel belangrijker dan, dan, dan, dan tennis op dat moment. Ik moet ook zeggen, het Burgondische stroomt ook wel een beetje door onze vereniging. Ja. Ja. Op dat welke ja. manier hebben ja. jullie ja. vaker feesten en ja, eten ja, ja, ja. en lekker? En, ja, nou, ik denk dat het ook wel de verdienst is van, uh, uh, van degene die achter de bar staat. Uh, wij doen al jaren, eigenlijk sinds uh, ik denk 1974, 75, staat er een, een iemand achter de bar, dus het is verpakt uh -huh. nou, dat betekent dus dat je commercieel bezig bent. En als die mensen dan bij de club passen, dan krijg je dus ook een goede commerciële Op die manier heb gevolg. je aardig wat inkomsten, ook vanuit de, de... Ja, wij niet. De inkomsten is voor de eigenaar van de Ja, de, goed, van de, de ja Uiteraard. Maar, oh, ja, dat, ja. maar het, het schept ook zoveel vertrouwdheid. He. Er is altijd hetzelfde gezicht ja, achter de bar. Dus in combinatie met de leden zelf, met hun is het een goede... Uitstekend. Zeg, en dan als afsluitende activiteit lees ik op 15 september een Special Olympics ja. voor geestelijk gehandicapten. Ja, dat is ook heel speciaal. Ja. Dat is ook heel bijzonder, in. Ja. Ja. ja. Ik ben met het uh, KLTB in contact gekomen hierover, uh, via via, via een bestuurslid uh, van ons. En toen heb ik gezegd, en dus ook in het kader van uh, de maatschappelijke verantwoording die, uh, die je wil pakken, en mm. uh, van, het zou zo leuk zijn als dat een keer in Brabant georganiseerd werd. Een, een echt een Olympische Speler voor uh, verstandelijk beperkte. En met alles erop en eraan. De, de burgemeester, de politie, de brandweer, het wilhelmus, de eten oh, Dus zo groot wordt het opgezet. Ja, ja, ja zeker. Zo. Ja, het is, uh, en daar kunnen ongeveer 80 uh, mensen aan, me aan meedoen. Daar nou, telden ook de begeleiders bij. Oh ja. En ja. dan krijg je een hele leuke dag hoop. Ja. Allemaal op. allemaal op jullie eigen terrein. Ja. Ja. Ja. En heb je, is dat al, zijn er al mensen die zich uh, aangemeld ja, hebben? Ja, ja. ja, nee. We beginnen de voorbereiding oh, okay. beginnen volgende maand. Dan beginnen oh, we even okay. ja, ja. Maar het wordt, het wordt wel georganiseerd ook in andere provincies. En ja, het is een doorslaand succes. En de KNVB, die, uh, of KNVB, uh, die geeft daar hun medewerking aan. Ja. Oh, ja, mooi, absoluut. Ja, geweldig. Ja, dat, wordt, dat moet een hele mooie afsluiting worden. Ja, ja. jezus zeg. Nou. En over Gaat welke tijd? Ik bedoel, een, een, een, dag? een, een, een dag. Ja, die, die, dat, dat toernooi. Maar alles bij elkaar. Het, mm -hmm. het, het, is dat allemaal op? Nee, dat is toch meerdere dagen. Wat u net noemde. De, de, de, ja, het de, de, ja, is ja gewoon hele, hele ja, een redelijke periode. Over, ja, een half ja, jaar. Een half jaar, ja. ja. ja. Fantastisch zeg. En die, die, die, die, die geestelijke handicapten, die komen uit het hele land vandaan of gorelen en omgeving of eigenlijk het hele land? Ja, in principe wel. Het, het is wel uh, over het algemeen zo dat wij, want wij zullen zelf Jullie zijn die mensen... dan de grote organisator van ja. het geheel ja. ja, maar over het algemeen zal het uit Zeeland Brabant een stukje ja. Noord-Limburg uh, ja. Noord komen. Fantastisch, hè? ja. Nou, ik hoop dat alles uh, heel erg goed gaat slagen. Dank u wel. Het vanuit, het deze, vanuit deze hoek alvast van harte gefeliciteerd met dit groot ja, ja, ja, Maak er een ja. mooi feest van. Ja, en heel en, veel succes. En ja. we staan nog jarenlang. En, Alles ja, en ja. sportief. Ja, en, ja dat, en, dat uh, komt goed. Als Goh. ik nog één ding toe mag voegen, als, als ik zo vrij mag zijn, is dat, dat ik echt de leden en ook de oud-leden wil benadrukken. Schrijf in voor de zaterdagavond ja. op de website van www. Ltsegool.nl. Want als vol is vol. En we moeten een beetje weten hoeveel eten dat we in huis moeten halen. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Spullen, spullen weggooien, dat is nee. niet meer van deze tijd. Oké, dankjewel. Richard, bedankt dat je er was. En uh, nou nemen nog gezellig deel aan, zeg maar, okay. aan de rest van het gesprek. We gaan eerst een muziekje draaien. En ik heb daarvoor meegebracht een CD van uh, Andrea Borcelli. En die heet uh, The Best van Andrea Borcelli, Viveren. En uh, hij zingt een nummer: Time to Say Goodbye. Dat is een duet met Sarah Bright right man Non ci mancano le parole. lo so che non c'è una stanza quando manca.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 Dit was Andrea Bocelli en Sarah Brightman met een schitterend nummer. Onze volgende gast is Ben Wegdam over de open brief die een aantal burgers uit Goorlen en Riel hebben gepubliceerd... ...om een steun uit te spreken aan het CC Jan van Bezouw. En we hebben elkaar net al even aangekeken, Ben, de open brief. van Hij had wat pregnanter zeg maar, in beeld mogen komen. Hij staat er, er staat open brief boven, maar dan denken we... Oh, uh, hoe is die uit de stand gekomen, Ben? Die open brief is uh, tot stand gekomen eigenlijk spontaan op een uh, vrijdagmorgen in het Jan van Mezouw. Waar een aantal mensen bij elkaar kwamen en toen kwam dat onderwerp uh, kwam op tafel. En toen was opvallend dat al die mensen die daar uh, zaten, dat die uh, buitengewoon begaan waren... ...en bezorgd waren... Uh, ...over de ontwikkelingen... ...die de laatste tijd in Goeien gaande zijn... ...rondom het Jan van Bezaal. En uh, dan... Uh, doe ik op de eerste plaats op... ...allerlei krantenartikelen... ...die vaak onjuist zijn... ...maar met name, en daar gaat het om... De, de onrust en uh, de bezorgdheid ook bij de verenigingen, uh, dat, uh, dat ze niet meer in het Jan van zou kunnen blijven. Ja. En de, de achtergrond daarvan is dat de kosten in één keer te hoog worden en dat de subsidies drastisch ja. verlaagd zijn. Ja, jij zei net uh, artikelen in de krant die vaak onjuist zijn. Ligt dus even een tipje van de sluier op, want in de brief staat met name ook, dus de laatste tijd uh, wordt onder andere in de plaatselijke en regionale pers de indruk gewekt dat het cultuurstandje Jan van ...zou een kind met een waterhoofd is... ...en financieel verhoren niet langer te behappen. Ja, is dat nou waar? Nee, dat is niet waar. Dat is wat de politiek steeds zegt. Dat is, dat is uitdrukkelijk ja. niet ja. waar. Ja. Ik zal dat even toelichten. Ik was destijds voorzitter van het Jouw en eh, van, ...van de stichting... ...toen het centrum gebouwd werd... De gemeente heeft de beslissing genomen om het centrum te bouwen. Dat is niet op verzoek van het bestuur geweest destijds. Maar dat is een gemeentelijke beslissing. Die we buitengewoon hebben toegejuicht. Volledig ja, natuurlijk. gesteund door de gemeenteraad. Maar ook eh, Volledig gesteund door de gemeenteraad. Maar ook natuurlijk toegejuicht door het bestuur van het Jan van Bezaal. Maar die had daar geen inspraak in hoe groot... Uh, in welke omvang, met welke kosten en zelfs niet welke uitvoering. Heeft, heeft de gemeente zich uh, daaraan vergalopeerd? Nee, naar mij smaakt niet, want ik ben nog steeds de mening toegedaan dat het Jan van Bezaal buitengewoon goed hierd uh, is en, en passend is voor goorden. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik ben absoluut niet de mening toegedaan dat het Jan van bezouw te groot is, want hier is een een, een enorm rijk cultureel leven. Uh -huh. En de bedoeling van het tehuis was. om uh, daar ook allerlei dingen uh, te laten borrelen. Uh -huh. Nieuwe, nieuwe, nieuwe zaken op cultureel gebied. Uh, uh, kruisbestuiving tussen verenigingen en dergelijke. En uh, Kees van Daasdonk. Als directeur, die was daar buitengewoon en is daar duizend buitengewoon goed mee bezig. Het is alleen jammer dat hij ziek is. Uh -huh. uh, en ik hoop dat hij ook uh, snel weer uh, op, uh, op, op de directeurstoel uh, op de bok zit. Om dat voor te kunnen zetten. Want ja. Goorlen heeft een cultureel leven ja. wat uh, lang niet alle, alle, alle plaatsen in onze omgeving hebben. Ja. En ze zijn daar echt jaloers op. En wij kunnen het. Alleen we zullen moeten bepalen als gemeente, en dat, is, dat zijn wij als burgers, ja. en uh, uh, met onze vertegenwoordigers in de raad, die zullen moeten zeggen wat we toen besloten hebben, dat gaan we nu ook waarmaken. Ja. Maar dat is de inconsequentie van het beleid op dit moment: dat men wat men toen besloten heeft niet. Uh, niet, niet uh, mogelijk maakt. Doordat op deze manier nu de subsidies uh, uh, drastisch gekort worden mm -hmm. en eigenlijk verenigingen naar buiten het Jan van Bezouw geduwd worden. Met als gevolg dat er straks, dat er leegstand zal zijn. Mm -hmm. Als wij met z'n allen uh, proberen om, uh, om dat toch op te brengen die centen en ja. uiteindelijk is het allemaal van ons samen dan, uh, dan zul je zien dat het weer uh, uh, volop in uh, bloei zal komen te staan. Ik kan me herinneren toen, ik weet nog, ik was net voorzitter van het atelier 78, toen dus die verbouwingsplannen er waren. Wij werden ook geconfronteerd met die plannen. Wij vonden ze ook prachtig, maar het eerste reactie van ons was, oh jee, dat kunnen we niet betalen, want we zaten toen in het Jan van Bezouw centrum voor een paar duizend euro per jaar. Daar konden we, dat was prima. We hadden een oude, we hadden beneden de kelder en boven de zolder. Natuurlijk ja. wij, wilden wij mooiere ruimte hebben, maar... Uh, ...daar zit dus ook een prijskaartje aan... ...en dat betekent huurverhoging. Nee, wordt dat niet op ons hè, af... Uitgered, ...dat wij zeg maar, uiteindelijk... ...voor de kosten moeten opdraaien voor de hoge huur. Nee, daar jullie niet bang voor te zijn... ...want toen hadden ze inderdaad de subsidie gekoppeld... ...aan de huur. Nee, dat hoeven jullie... ...blijven gewoon een klein bedragje betalen... ...en de rest wordt ons gesubsidieerd. Maar waar wij toen al vijf, zes jaar geleden bang voor waren... ...is dus nu gebeurd. Nou, dat is inderdaad zo. Ja. Uh, maar, maar... ...de cultuur, men moet dat niet als... ...een kostenpost nee. uh, zien... Uh, de gemeente en de politiek. Maar als iets prachtigs wat je in stand houdt. We hebben vanavond de koningin horen zeggen dat ze aftreedt. Al jarenlang is het koningshuis in het centrum van, van, van de Nederlandse beleving. En zo zou ook het cultureel centrum, dat moet de trots van Goorle zijn. Mm -hmm. Dat was, was het bij het de ook. opening was en dat ook. moet het nu nog ook zijn. Ja, want het was een jaar, paar jaren geleden toen nog helemaal van die bezuinigingen niet, was het, was het de huiskamer van Goorle. Alle ja. verenigingen waren er en ja, die kruisbestuiving gebeurde ook, want we hebben weer ja. meer contacten Absoluut. met de fotoclub naast ons Absoluut. en met uh, allerlei verenigingen. Hele maar, leuke je bent, maar je bent een warm pleitbezorger voor het voorbestaan van Jan van Bezouwe. Ik onderstreep het ook volledig hoor, ik ben het er met je eens. Alleen de huidige voorzitter van de Skag, die denkt er dus eigenlijk wel wat anders over. Hebben jullie met elkaar wel eens overleg gehad over deze kwestie? Nee, we hebben daar geen overleg over gehad. Maar ik ben ervan overtuigd... dat ook de huidige voorzitter eh, eh, graag ziet... Dat, uh, dat de gemeente wat royaler is ja. en een wat ja. meer open mind heeft voor, voor de culturele ontwikkeling in onze gemeente. Het probleem maar is maar dat... waarom, waarom is dat dan niet? Want uh, ik heb begrepen dat dus uh, terugbetalen, want ze hebben een twee maal een forse lening gehad. Hè, de... Nee, ook dat is onjuist. Dat is onjuist. Ik, ik, uh, Corrigeer me. Dat, ik wil dat graag hier toch even wegnemen, want dat is het begin van alles geweest. Wij hebben destijds. heeft Kees van der Muizenberg, met de, de, destijds de voorzitter voor mij. Die heeft met de gemeente een convenant gesloten. Uh -huh. Want het bestuur was toen een beetje bezorgd. Die zei: Als we gaan verbouwen, dan zijn de inkomsten van de baar. die worden minder. en een hoop andere inkomsten. want uh -huh. er wordt gebouwd. Uh -huh. En toen is met de gemeente afgesproken. dat de eerste jaren zou men. Een, eh, als gemeente de exploitatie afdekken. Met andere woorden, er zouden geen eh, restantschulden overblijven. Nou, dat Jan van Bezouw is gebouwd, dat heeft ook een wat langere uitloop gehad. Er zijn ook verkeerde taxaties gemaakt. Hè, de liften zijn veel duurder. Er zijn enorme dure lampen in het gebouw. Dat was allemaal niet even goed ingeschat. Maar dat, eh, dat kan gebeuren. Maar dan moet men ook aan het eind dan de consequentie daarvan dragen. Mm -hmm. En de consequentie was dat er nog... Een een 1 uh, à 2 ton ongeveer aan restant schuld overstond. Die zou de gemeente voor zijn rekening... E eenmalig. Het is niet zo dat er jaarlijks nee, nee. bij Jan zou zouden geld bij moet. Nee, nee. Nee, nee. De, de zaak is eigenlijk kostendekkend met de subsidie die we normaliter van de gemeente krijgen. Ja. Maar, maar die, dat oude zeer dat zal de gemeente voor zoals afgesproken was voor zijn rekening moeten nemen. En die grootheid moeten ze nou eens een keer opbrengen. En dan kunnen we met elkaar verder. Want anders wordt er alleen maar gesproken over dat het jou zou niet uit zou kunnen. Dat is helemaal niet aan de orde. Er worden nu commerciële prijzen gevraagd. Natuurlijk was het zo dat vroeger in een hele andere setting er allerlei afspraakjes waren en dergelijke. Maar die zijn in de loop van de tijd zijn die weg, eh, weggewerkt. De mensen ze hebben een keurige cao die daar werken. Dat was vroeger ook niet zo. Dus al die zaken zijn op een wat andere schaal gezet en professioneel aangepakt. En nu kan het kostendekkend zijn. Dat kan maar men moet wel zorgen dat die huurders in het Jan van Bezaal kunnen blijven. Maar dus Jan van Bezaal is momenteel wel in staat om de eigen broek op te houden. Ja. Alleen het zal misschien wel zo zijn dat hier en daar misschien de bibliotheek straks wat minder meters nodig zal hebben. Ja. Of bijvoorbeeld de muziekschool dat die zich gaat verkleinen. Mm. Maar dan zouden er nieuwe, nieuwe invullingen moeten komen en misschien moeten we bepaalde dingen wel commercieel verhuren. Mm -hmm. Maar dat is een gezamenlijke opdracht van gemeente en het stichtingsbestuur. Niet alleen het stichtingsbestuur. Want dat is iets te makkelijk om daar alle, alle, alle zorgen neer te leggen van verhuur. Die we normaaliter ook niet ja, hadden. Vooral omdat de gemeente inderdaad maar, maar, maar, blijft maar, maar een groot centrum neer te Gebeurt dat momenteel dan? Dat moment nou, dan? Ik, dus de gemeente, de gemeente zet in feite het stichtingsbestuur ja. een beetje met de rug tegen de muur? Absoluut. Die wordt te veel gedrongen ja. om de, de prijzen te verhogen en tot het uiterste te gaan. En dat is niet gezond. En zo kun je dat Jan van Mezouw niet... Maar waarom, waarom doet een gemeente dat? Omdat om die de afgestallige lening het terug te krijgen. Omdat ze onderling met de partijen zouden overeen moeten komen om daar wat royaler voor te zijn en wat meer ruimte te nemen in de totale gemeentebudget. Tjoh. Bovendien kwam dat grote dure centrum. Als een initiatief van de gemeente. De ja, absoluut. Niet, geen van de verenigingen nee, nee, hebben gevraagd. Het is een prachtig centrum. En maar niemand ook, heeft hierom gevraagd. Het is ook niet fantastisch. En dat, ja, ja. en dat pleit voor de gemeente. Dat ze ja. toen die visie ja, hebben opgebracht. Ja. Maar dat moeten ze wel blijven doen. En wat zegt de gemeente? Ik heb het een paar politici gevraagd. Ja dat was toen. De tijden zijn veranderd. En zij zien nu cultuur als een soort veredelde. Als hobby's die wij zelf moeten financieren. Nee maar laten we blij zijn dat we zoiets ja? Het is een unieke kans om Goorlen zich te laten onderscheiden van andere gemeentes. Ja. En als u de enquête uh, ziet die landelijk gehouden is over de meest uh, prettige gemeentes qua leefklimaat. Oh. Dan is Goorlen scoort daar geloof ik op de vijfde of zesde plaats. Oh, ja, ja. En dat is fantastisch ja. en dat komt onder andere ja. door de goede accommodaties zoals het jouw zou, die we hier hebben. En laten ja. we dat zo houden. Ja. Mooie dingen moet je vasthouden. Ja, maak ja. dat de politiek maar eens wijzen. Dat doen we ja. al een jaar. En dat ik, lukt ik, niet. ik citeer even Norbert de Vries in het artikel over AT78. Het CC-Jan van Bessouw is een juweel van een sociaal en cultureel centrum. Laten we daar vooral trots op zijn en blij mee zijn. Ja. Daadkracht is goed, maar met de nodige prudentie graag. Want starheid kan hier funest zijn. En prima dat de gemeente terug wil naar de basics. Maar alstublieft, zonder schade toe te brengen aan het sociale en culturele weefsel. Dat uiteraard de zaak delicaat en teer is. Dus ja, ik vind ja, Je Hij houdt gewoon warm pleidooi voor om die zaak overeind te houden. Maar, Bent, welke kant gaat het op? Welke nou, kant gaat het op? Ik denk dat er, dat er voldoende. Uh, uh, uh, loskomt bij de mensen. Uh -huh. En ik zou iedereen willen aanraden... om de politici daar met name op aan te spreken. Want die zullen met elkaar moeten besluiten... om uh, wat royaler voor het jaar om te zijn. Uh -huh, uh -huh. Maar hoe doe je dat? Want daar zijn we nogal Gewoon mee bezig. Gewoon de partijen. Ja, dat hebben we gedaan. Ik weet dat wij toen een keer ook politici hebben uitgenodigd. Kom eens kijken wat er gebeurt. Ja. Uh, wat wij aan cursussen, wat er nog meer gebeurt. Kwamen niet hè? Kwamen niet. En nee. nou ja. dus Ze zien het echt als... Minst, ik ben ja. daar heel... Ik, ik, ik, ik ben het volmondig met u eens en ik, nou ja, dat artikel van Norbert van de Vries de Vries is natuurlijk uit, het hart, uit mijn hart gegrepen maar ik ben heel pessimistisch over de houding van, van hoe politici kijken tegenover. Maar ik, denk, tegen ik het is zelfs. natuurlijk een fantastisch gemeenschapshuis daar zijn we het allemaal over eens ik vind het echt een, een rijk bezit van de gemeente ik ga er heel graag heen maar dan zit ik daar inderdaad aan de koffie op de vrijdagochtend en dan denk ik zo van dan kom ik fiets langs Mozes en Mozes zit hartstikke vol en wij zitten dan met de man of 10-12? En dan denk ik zo van, waar blijft dan de rest? Hoe komt het nou? Waarom gaan mensen wel bij Mozes zitten en gaan ze niet bij in het groepen? Oh, Wat is dat nou? Er staat er ook tegenover dat er een hele hoop uh, uh, zaken zijn, avonden ja, zijn, uh, ja. uh, en er zijn waar, waar, waarbij enorm veel enthousiasme ja, bij mensen in ja. het Jan van bezou is. Ja, ja. En, uh, en ja, iedere morgen zal het Jan van bezou niet vol kunnen zitten. Dat nee. kan niet. Nee, ja. nee. Maar ik weet tegen de laatste tijd is Jan van mezelf, het ook swingpaar. Lijs. Nou, ja. dat ja. is vreselijk leuk. Maar kapelconcerten ja. dat, uh, zijn toch kapel... fantastisch ja, ja, ja, ja, die ja, ja. we hier ja, ja. hebben. En is... alle jazz-uitvoeringen ja, ja, ja. die, die hier plaatsvinden en dergelijke. We en de nog... kunstenaars landelijk ja. vinden het uitermate prettig, heb ik wel begrepen, om hier te komen. Ja, ja. ja ik zeg, het is een gemeenschapshuis, maar maken er voldoende gorelenaren gebruik van? En even los uh, van, van, van de verenigingen, denk ik zo van... Nou, wat ik graag zou zien, dat het meer een inloophuis ook ja, wordt. Ja. En dan dat, dat is, is het toch te weinig, vind en je. En dat is het te weinig. En dat komt ook, omdat je. Je moet ook de mogelijkheid bieden om te experimenteren en bij experimenteren hoort dat er niet allerlei regels van tevoren qua huur en dergelijke, ook van tevoren gesteld moeten worden dat je ook spontaan iets kunt proberen ja. en er kunt zijn en dat er ruimte voor is dat er gevoel voor is en daar, daar moeten we meer naartoe He, dus naar, de, uh, naar het wezen van het oude Jan, uh, Jan van Bezouwhuis. Ja, ja, is... Maar als de gemeente zeg maar, doorgaat op, op, op de huidige wijze, dan jaagt ze mensen weg. Ja, dan wordt het te professioneel en dan zul je zien dat uh, de culturele activiteit dat die zwaar gaat afkalven. Wij hebben sowieso, als, als wij niets aan de huur gebeurt, He, en, en dat betekent echt een afkalving ook van de vereniging, dus dat betekent ook weer een vereniging weg. En zo is het met het de, de, de, de, de, de gemeente Corgolen die niet meer zinkt, uh, er zijn nog meer verenigingen die echt, echt in de knel komen. Nou. Precies, maar dan gaat de negatieve... Ja. Uh, uh, uh, sfeer vanuit ja. en dat moeten we niet hebben. Het ja. is zo positief. Kijk, want het is dus de zaak. Want het gemeen koor is inderdaad uh, verdwenen ja. daar. He. Die zongen eerst in de kapel. kapel. Ik begreep dat de huur die ging omhoog van 45, 45 naar 75. 75. Ze moesten het betalen piano. voor het klaarzetten van de stoelen. Ja, en de piano huur. Uh, de piano uh, kwam zo dus kwam er allemaal al nog bij. dik onder 100 euro. Ja. En dan, ja. Maar dan kun je zeggen ja, dat is zakelijk. Maar mag een gemeente zo zakelijk niet zijn om zo'n gemeenschapshuis overeind te houden? Ik denk Moet dat ze water je... bij de wijn doen? En dat betekent in dit geval gewoon nee, financieel. Natuurlijk heb je uh, een aantal activiteiten. Je hebt lokale activiteiten. Je hebt sociale activiteiten. En je hebt bovenlokale activiteiten. Ja. Voor die bovenlokale activiteiten. Als bijvoorbeeld de politie eh, Brabant hier een congres komt houden... dan mag men daar de volle prijs voor rekenen. Mm -hmm. En dat moet louter commercieel zijn. Mm -hmm. Maar als het lokaal is... Dan, dan zul je soms wat water bij de wijn moeten doen... en dan moet je ook kijken naar wat de mogelijkheden zijn. En wat men elders kan... Het, te, het zou toch te gek zijn... als we hier zo'n dure, prachtige accommodatie hebben... met alle faciliteiten... dat die, dat die verenigingen gaan uitwijken naar allerlei zaaltjes... Uh, in, in, in het dorp omdat het daar geen huur kost ja. maar Ben is de kans reëel aanwezig dat het ooit op slot zou gaan hoe, hoe, uh, wat hoe, hoe mij betreft dat? zou ik dat uh, dat komt in mijn uh, gedachten helemaal niet, niet voor, voor. Nee. want ik acht men ik heb zoveel achting voor de gemeente dat ik me niet kan voorstellen dat men het zover laat komen nee nee, nee ik, zou, ik zou het een schande vinden maar ja, verenigingen wijken nu uit naar andere gemeenschapshuizen, onder andere de Deel, deeltakker. de, de Wildakker, maar, maar die worden toch ook gesubsidieerd door de gemeente. Ja, maar die dus, hebben andere prijzen, dat zijn hele andere prijzen. Hoger, zijn, zijn die prijzen lager? Lager. Lager. nog lager? Ja. Dus nou, daar, maar dan, geen... gaat, dan gaat de gemeente straks daar ook de prijzen wat ophogen. Dat weet dus ik, ik bedoel, niet. Wat weet nu dan ik. zeg maar uh, C.C. Jan van Bezaal overkomt. Kan een de deel de Wildakker ook overkomen. Nou, over, dan kan ga je overkomen. particulier zoeken. Dat hebben wij ook gedaan. Dan ga je kijken. Ja. Nee, maar er is geen samenhangend beleid van de gemeente. Uh -huh. Kijk, men moet een beleid hebben ten aanzien van... ...al de accommodaties als zodanig. Uh -huh. En men zal moeten bepalen... ...is het te veel in zijn totaliteit? Uh -huh. uh, uh, hoe kan het uit? En hoe kunnen we het laten bloeien? Uh -huh. Dat moeten de, in feite de, de uitgangspunten zijn. Ja. En daar zal in de gez gezamenlijke activiteit van gemeente ...en uh, de gebruikers van het jouw van Bezouwen... ...en het stichtingbestuur moet daar gemeenschap... ...want uiteindelijk is het van ons allemaal samen... Ja, helemaal eens. Ik, ja, ik, ik vind ook de huiskamer van Goren. En zo en het is het ook is het genoemd destijds thijs door de burgemeester. Ja, het, is het, ook, het is de huiskamer ja, van Goren. Het, een is het, ja, het, het is, moet een bijenkorf ja, zijn. Ja, ja, ja. Ja. En dat is het ook. Want menig avond als ik daar cursus geef of cursus heb. Daar zit de, de harmonie die ja. zit aan de bar. Daar zitten wij aan de bar. De vrouwgilde ja. komt erbij. Dan is het echt hartstikke ja. druk. Waar maak en je dat gezellig. mee aan. En ook als je ben, wat moet er nou gebeuren om de dreiging van het zwaard van Damocles weg te houden, af te houden? Nou, ik er... denk dat er gewoon op een eerlijke manier met elkaar en een open manier met elkaar gepraat moet worden. En dat wil zeggen, dat is het skach is met de gemeente? Dat is kach met de gemeente, eventueel aangevuld met, met mensen die, die er verstand van hebben om zo'n huis te, te laten draaien. Ja. Uit ervaring of uit uh, kennis. Ja, ben, jij bent zo'n warm pleitbezorger... jij hoort daar eigenlijk bij. Uh. <laughs> zou zou dat zou, dat zou, weet zou ik dat niet. Except... Als, als een beroep op jou doen van... kom nou eens even mee, oh, uh, zoeken uh, naar een gezamenlijke oplossing. Dan, als daar dan... een beroep op komt... ben ik daar altijd voor in... Uh, omdat, omdat ik het uh, zo waardevol vind... voor Goorlen... en voor de Goorlendaren. Tjoh. Tja. Ja. De brief is ondertekend... door 23 mensen... Nou, ja, is dat nou veel? Ja. Dat nee, zijn, dat zijn, het gewoon, zijn de koffiedrinkers van. Dat zijn gewoon uh, van, de koffiedrinkers van, van, van, die ja. er op dat moment waren. Maar ja. ik, uh, uit, uit gesprekken met anderen heb ik al gehoord dat er, uh, er enorm uh, veel sympathie is voor, uh, voor, voor, dit, uh, voor deze gedachte. Ja. Ja. en ik heb, ik heb me ook vaak laten vertellen dat het theater gebeuren daar uh, dat moest, uh, moest geld bij ofzo daar uh, ja, oh, dat dat, uh, wordt een royaal nee, opgezet is dat, is dat ook zo nee, maar het is, want wij zijn geen Schouwburg van Tulburg nee maar het is een bekend feit dat als uh, de theateruitvoeringen zijn een, een, een, uh, een toneelstuk of cabaret en dergelijke dat door, en of een muziekuitvoering dat er doorgaans uh, ...dat daar geen geld aan overgehouden wordt. Uh -huh. uh, omdat het percentage wat afgestaan moet worden aan de kunstenaar... ...vaak in de orde van grootte van 80, 90 procent ligt. En met de resterende 10 kun je de kosten niet dekken. Maar nee. dat is ook niet erg. Nee. Er zijn ook baaringkomsten waar wel aan overgehouden wordt. Dus het een en het ander kan elkaar misschien elkaar ook nog uh, compenseren. Ja. Maar even voor mijzelf, ik moet af van de gedachte dat er dus uh, niet jaarlijks geld bij hoeft. Dat, is, hoeft dat helemaal, is beslist niet het geval. Dat hoeft helemaal niet, want waar zijn de inkomsten van afhankelijk? Dat is van het aantal mensen die er gebruik van maakt. Ja. En als het aantal mensen uh, tegen de redelijke prijs daar terecht kan, dan is het een goed denkbaar draaiend uh, exploitatie. Ja. ja. Ik had hier voor mezelf al als laatste vraag opgeschreven. Is Jan van Bezouw ten dode opgeschreven? Dat klinkt ook wel oh nee, dramatisch. Niet. Maar dat is beslist niet het geval. Absoluut niet het geval. En ook bij de gemeente wordt daar eh, niet eh, zo over gedacht. Alleen onderschat men het gevaar wat er nu in zit dat mensen gaan weglopen. Ja, en ja. daar wil ik voor waarschuwen. Ja, ja. Er wordt ook wel vanuit een ondernemersgedachte nagekeken. Ik denk te weinig. He, men, men, zou, men zou moeten zien dat het, uh, ja, het, is een, het is een, een, een typisch soort bedrijf is wat, uh, wat culturele aspecten heeft, wat in moet haken op datgene wat er direct om leeft en je moet het zo inrichten dat er maximaal gebruik van gemaakt wordt. Is inderdaad even bij jouw vraag aansluitend, is er, uh, het huidige management is dat voldoende capabel om die zaak op een goede wijze te runnen? Uh, daar kan ik niet helemaal over oordelen. Ik weet in ieder geval wat het culturele aspect betreft. Uh -huh. Dat dat bij Kees van ook in buitengewoon goede handen is. Ja. Ja. Misschien zal de zakelijke kant iets versterking behoeven. Uh -huh. Nou oké, okay, dan moeten we dat met elkaar kunnen... Uh, aanbrengen. Ja, dat is de ja. taak van het bestuur om daar uh, in te grijpen dan. Ja, er zijn genoeg uh, gezonde ja. ondernemers in geworden. dacht ja. ik. Uh, ja. Ja, ja. Ja. ja. Maar het doet mij toch goed Ben jou te horen zeggen dat, uh, dat je in ieder geval optimaal blijft geloven in, in oh, jou uh, dat, dat het ook geheid open blijft. Uh, wat mij betreft wel en uh, ik kan me niet voorstellen dat uh, je zoiets belangrijks verloren laat gaan. Ja, dat zou, zou een schande zijn. Nee. Ik kijk even naar maar onze het is ook niet aan de orde. Nee, nee. nee. Uh, even kijken, nou, ik, ik lees dan nog even, uh, even zien. Ja, het verhaal, dus van, van Norbert de Vries. Uh, een pracht van een verhaal. Even kijken, even naar het bredere perspectief. Uh, Jan van Bezouwer, het culturele klimaat, positie van de amateurkunst, even ook de dingen in hun verband zien. Een beetje voorzichtig zijn, ook sorry lezer. En komt mij weer een gedichtje in de gedachte van de Deense dichter Piet Heijn. Nou ja, een beetje de, de stijl van, van, van Norbert. In ieder geval houdt hij een warm pleidooi om de zaak open en overeind te houden. Ja, nou, nou We ik hebben zo'n mooie, mooie tuin er ook. Ja, ja. Nou daar, daar is ook van alles mogelijk. Er is een plein voor. Ja. We hebben een carillon. Ja. Uh, ja. Goorelen moet nou eens een keer... verder uit gaan pakken. Ja, He, met... Want het is een mooie gemeente. Ik ben het wel met je eens. Ik denk dat we aan het eind zijn gekomen... Beetje van, uh, van de uitzending. En... Uh... Ik dank jullie allebei hartelijk. En ben nogmaals een bijzonder warm, sympathiek pleitbezorger voor. En ik denk toch dat we met jou maar moeten schachten om eens wat verder op te gaan kijken. En uh, met die andere schagvoorzitter voorzitter en met de gemeente toch eens even te gaan babbelen. Want uh, het moet en blijven. Nee, maar ik roep graag alle Gordelaren op die ook dat warme hart voor het jou van hebben om dat te laten horen. Helemaal met je eens. Gaan we. Helemaal met je eens. Oké. Okay. Dit was Scholse Kringen. We bedanken onze gasten Richard Terbeek en Ben Wegdam voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning Stefan Eikenaar. Golfse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag en op donderdag. Maar ook via internet 24 uur per dag gedurende een week na de uitzending. En het tikt u simpel in lokaleomroepgorelen.nl golfsekringen.html. Luisteraars, bedankt voor het luisteren bij deze historische uitzending waarbij Beatrix in ieder geval uh, aangaf uh, uh, nog lang te blijven leven, maar in ieder geval het koningschap uh, aan, aan de zijkant te leggen. En uh, graag tot volgende week. Bedankt.